Daardoor is het ingewikkeld om uit te leggen waarom mensen een boete krijgen... als de minister zichzelf niet aan de regels houdt. Grapperhaus zegt dat hij de kritiek op zijn geloofwaardigheid begrijpt... en wil met de vakbonden in gesprek. Chemieconcern DSM schrapt in Nederland 170 van de 3.900 banen. Voor een deel gaat het om gedwongen ontslagen. Er verdwijnen 120 banen in Sittard-Geleen en 50 bij een divisie in Delft. Volgens DSM verandert de markt... waardoor er op sommige plekken minder personeel nodig is... Door de uitbraak van het coronavirus zijn de veranderingen versneld doorgevoerd. Vakbond FNV is onaangenaam verrast. Volgens de bond is er twee jaar geleden een langlopend sociaal plan opgesteld. En lijkt het er nu op dat DSM dat plan misbruikt om aan de lopende band mensen te ontslaan. In Zwolle zijn vijf mannen aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. Ook zes woningen in de stad werden doorzocht. De verdachten zijn tussen de 19 en 27 jaar. En ze komen bijna allemaal uit Zwolle. Feyenoord mag van de gemeente Rotterdam bijna 13.000 supporters toelaten in de Kuip... tijdens de eerste drie thuiswedstrijden van het komende seizoen. Dat is besloten mede op basis van de deze maand goed voorlopen oefenwedstrijden. Normaal gesproken kunnen er ruim 51.000 bezoekers in de Kuip... maar dat is vanwege de coronapandemie voorlopig niet mogelijk. Vanzelfsprekend moeten bezoekers zich houden aan de coronamaatregelen... zoals afstand houden en niet zingen of juichen.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 Danvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zon Camfoort zomer is. How do you feel about it? I don't understand what's going on. Who is right and who is wrong? Tell me how do you feel about it? How do you feel about it? Something is out, something is wrong. How do you claim to know it all? To know it all.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 And so crystallized, so it. it's a little scene You never know if we so are heading for the answer right. of the end Or that this way of keeping up appearances is heaven Our sales going oh, right. or all who is right, is wrong They writer's personal opinion concerning the topic, station, it? Supported by reasons okay. and examples that represent In mijn oog een van de sterkste nummers die de afgelopen week is uitgebracht. Deze van Marlou. Dame komt uit Rotterdam en denk ik de band eigenlijk ook wel. Want het lijkt mij geografisch toch wat onverantwoord als het ver uit elkaar zou moeten liggen. Maar goed, je weet het maar nooit. Welkom bij deze alternative FM op 27 augustus. Het is weer gewoon een reguliere uitzending dus...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 In the morning and I'm peering out my bedroom window Outside the house where no one's living There's a woman sitting looking off at the sky She's taking pictures of a moon's eclipse in her white Glow and she doesn't notice me watching her hide him blessedly underneath the shiny stars. Here we are, two perfect strangers. Nothingness to watch it cast its shadow into oblivion. This is why we're here, this is why we're here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 My voice and tell me that I'm safe.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 All the sadness made me mad Now you're the one to run to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 Maar verder niet een conservatorium in Nederland of zo. Nee. Maar uh, ik neem aan dat, dat dat dat een jaartje Engeland, dat je daar toch behoorlijk wat van opsteekt. Ja, absoluut. Ja, Het ja? was uh, sowieso een hele hele levendige muziek scene daar. Uh -huh. en, uh, ik zat in een huis met zeven muzikanten en je word continu opringd met muziek eigenlijk. Dus ik ben in dat jaar ook wel snel vooruit gegaan, denk ik. Ja. En uh, ja, veel bandervaringen opgedaan. En, uh,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 Cool. We know This is not a song To bring him back Those stories are Written in our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 dat ik uh, Linda nee, niet meer eigenlijk, uh, aan uh, nieuwe nummers... Uh, tenminste dat zij niet meer met nieuwe nummers komt. Ik vind het wel jammer, maar goed, je weet het maar nooit. Uh, want uh, Linda is druk bezig met andere zaken. Meer uh, uh, de huishoudelijke kant uh, uh, te doen. En familie uh, met twee opgroeiende kinderen. Dus dat uh, is belangrijker.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 You say you wanna get over me, and I wanna